Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De politie in Amsterdam heeft vijf mensen opgepakt tijdens de Canal Parade, het hoogtepunt van de Pride Week in de hoofdstad. Het vijftal proberen de boot van pride-sponsor Booking.com tegen te houden. Het boekingsplatform is in opspraak omdat het accommodaties verhuurt in illegale Israëlische nederzettingen in het Palestijns gebied. Na de netwerkproblemen van gisteren bij Odido hadden sommige klanten ook vandaag nog last. De telecomprovider dacht dat de storing verholpen was. Maar in de omgeving van Gouda en Zoetermeer werkten nog niet alle antennes goed. Inmiddels zijn de problemen daar ook voorbij. Een woordvoerder noemt het een staartje van de storing van gisteren. Toen hadden klanten problemen met bellen en internetten na onderhoudswerkzaamheden. De drukte op Zwarte zaterdag is over de piek heen. Volgens de ANWB was het drukste moment in Frankrijk rond het middaguur. Ook in andere landen nemen de files af. Toch moet vakantieverkeer nog wel rekening houden met vertraging. Onder meer bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. En ook is het druk op de wegen vanuit Duitsland en Italië naar het noorden... door terugkerend vakantieverkeer. De IKEA in Delft is weer open na een urenlange stroomstoring bij netbeheerder Steding. Die begon al vanmorgen voor openingstijd. Doordat mensen de winkel niet in konden, ontstond een file op de weg richting de woonwinkel. En ook voor de deur stond een rij klanten. Rond drie uur was de storing verholpen. De politie in Didam heeft een jongen van 14 opgepakt die zich voordeed als nepagent. Hij probeerde sieraden en geld te stelen van een bejaarde vrouw, maar die vertrouwde het niet en schakelde de politie in. De jongen van 14 had ook al in andere plaatsen mensen opgelicht. Het weer op de meeste plekken droog, maar ook enkele buien. Vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond en vannacht in het noorden en oosten soms regen. Morgen begint al met zon, maar later in de middag meer bewolking... door de graad of 22. Dit was het NOS Journaal. Zfm verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 the heart. Van lief te slaan. Hij was een vandie. En als hij dan verpaast ontwaakt uit zijn droom, hoort hij het lieve Signore zachtjes fluistert in zijn oor. Hij was een door Hij was een bandido voor niemand bevriend. De grootste bandido die je ooit is verweest. De grootste bandido. Zo, hij was een bandido. Ja, we zijn er wel hoor. En het enige voor uur tot de klokjes van 7 uur. En uh, ja, het was eventjes een klep. Hè. En uh, ja, eventjes naar de, de, de Formule 1-uitslag uh, uh, gekeken. En uh, ja, misschien gaat Rob daar zo nog eventjes wat over vertellen. In ieder geval gaan we even een plaatje drijven, Roy Hofman. En ja, hoe zit het nou? Ik heb geen idee. Mr. Wow. Entertainment for you.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 Ik, ik hoop voor Roy dat hij weet hoe het nou zit. En, uh, ja, ja, dat zou met... mooi zijn zei, <laughs> ja, toch? <laughs> hey, jij hebt nog een beetje inval van de, van de Grand Prix in Hongarije. Ja, zeker. Want het was een spectaculaire kwalificatie die we net hebben gezien daar in Hongarije. Ja. Want uh, ja, iedereen verwachtte eigenlijk dat de McLaren's wel weer op 1-2 zouden staan. Maar dat is niet gebeurd. Want, op of... het laatste moment is de snelste tijd in de, het laatste gedeelte van de kwalificatie... Door Jean Leclerc neergezet in de Ferrari. Okay, en en daarmee heeft hij de pole position vanmorgen. Ja, ja. Dus dat is verrassend. Dat is zeker verrassend. Dus uh, Leclerc 1, Piastri 2, Norris 3. En dan hebben we Russell 4, Alonso 5. Stroll 6, ook een hele goede prestatie trouwens. Ja, ja. Net als van Alonso, beide zijn, uh, zijn goed bezig. De Aston Martens. En dan hebben we Bortoletto op uh, plek 7. Ook heel verrassend. Plaats 8... Verstappen. Dat valt ja, tegen. Ja, dat, uh, dat uh, ja, zijn we niet gewend. Nee, zijn we helemaal niet gewend. Nee, maar die auto nee, nee, die loopt ja. voor gemeten daar op het circuit. Nee. Dus, uh, dat, uh, dat was inderdaad al, uh, daar straks al bekend, dat het uh, gewoon niet, uh, niet lekker liep. Nee, die Chino, daar heeft zelfs uh, na de eerste Q, eh, eerste gedeelte, heeft hij niet eens het tweede gedeelte gered van de kwalificatie. Nou, dus dus uh, uh, die komen we tegen op de 16e plek. Oké. Okay. Dus, ja, dus dat is ook... Uh, ja, eigenlijk maar slecht. Ja, en achter de Max Verstappen nog twee in de top 10. Liam Lawson en uh, jaar, allebei natuurlijk voor Racing Bulls. Dus uh, eigenlijk staan er drie uh, Red Bull-auto's: 8, uh, 9 en 10. Ja. Dus Max is wel net beter dan de, de Racing de, Bulls, maar het scheelt heel weinig. Ja, er zit net een wiel tussen. Ja, er zit net een <laughs> wiel tussen. Nou, dat red je niet eens. Dus, ja. uh, nou ja, mooie prestatie voor Leclerc. Gefeliciteerd ja. voor alle Ferrari-liefhebbers. Uh, ja, en uh, nou ja, we hopen in ieder geval uh, dat Max het uh, iets beter gaat doen. Uh, tijdens de, de, race de, tijdens morgen. de race morgen. Ja. ja, wie weet. Misschien hebben ze nog niet alles laten zien. Dat, en dan uh, gaan we morgen wat beleven. Nou, we maken, dat, we dat, maken dat... het mee, Fred. Ja, laten we het hopen. Ja. Nou ja, in ieder geval deze, deze pit-update uh, in jouw programma. En uh, wens ik wens je veel plezier en... Uh, of vast een hele fijne vakantie. Ja, dankjewel. En... Geniet ervan. Ja.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 In Aversluif Amsterdam in mijn leven, dan wil je toch bij zijn. Tickets op feestjepwielen.nl meer muziek, meer variatie met entertainment for you, als ik de snaren van de gitaar hoor, dan maak me dat zo blij.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 Thuis. Wat ben ik geld? Zo, dat was Jan, Frank van Nette en een huisje op wielen. Uh, ja. En te telen voor tot de klokjes van 7 uur. Dit is echt weer leuk en uh, met een biertje in je hand. Ja, we proberen hem te bereiken, maar hij is niet te bereiken, helaas. Kijken naar de volken ziet je vrienden niet meer staan. Allemaal zei ik en negen Je wordt steeds negatiever en al jaren gewoon niet goed. Het is tijd voor een andere kleur. Ik neem je mee en trek je nu uit deze geur met een biertje. Je bent hier met je vrienden en we maken het de mond. Het is bijna half één, het bonnetje wordt hoger, maar we nemen en op twee. Wij zijn los en het is weer eens raak. Ik zeg paar maar een rondje voor de hele zaak: met een biertje. Moet je niet alleen met de mensen om je heen, want de hele lucht zingt la la la. Zingen la la la met een biertje in je hand. En dat allemaal van Jeffrey Leek. Ja, we hebben hem geprobeerd te bereiken. Maar ik denk dat hij uh, ja, uh, druk is op zijn vakantieadres in ieder geval. En, ja, vorige week was hij in, in de studio hier aanwezig met uh, René en uh, Maiko. Ja, en we dansen tot het ochtendlicht. We dansen samen tot het ochtendlicht. Want al mijn pijlen staan op jouw gericht. We dansen maar het einde is in zicht Wat ging de tijd van nacht op Je vindt me leuk Heb je mij al vaak gezegd Dan maak je af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 Als je mij wil, ga dan niet. Blijf dan bij mij. niet hier dan niets. Ga met me mee. Spring maar achter op mijn fiets. Jouw hand in mijn hand en de ander op mijn rug. Het liefst bij ik de tijd een aantal uren terug. Nu dansen samen tot het Tot het ochtendlicht, Want al mijn pijlen staan op jou gericht We dansen maar het einde is in zicht, Waar ging de tijd van nacht op vlucht? Pannacht so, toch vlug. Zo, dat was de nieuwe single van Maiko. En we dansen tot het ochtendlicht. Wij gaan verder met Cry To Me. En dat allemaal van Wesley Braaksma. Ja, je kent het vast nog wel. Salmon Burke en Cry To Me. Sleep Braaksma en Cry to Me. En deze is van Bart Heemskerk. En hij het over de zomer is van jou en mij. Nou ja, momenteel schijnt het zonnetje niet zo erg. Maar goed, de temperaturen zijn er wel. Er staat een beetje wind. Hier de Zandvoort natuurlijk. Ik zag jou lopen op het strand. Je was zo mooi en bruin gebrand. En ik dacht... Maak ik soms een kansje, ze lachten en ze zeiden heen. Er speelt een beentje, ga je mee. Wil jij vanavond met me dansen? In vuur en vlam van toppeleteen laten we gaan. En wel meteen een nacht passie was begonnen, amoren was op ons geband, wij twee verstrengeld in het zand. Dit liefde stuur nooit uitgeplust. Uh, wijze woorden van Bart Heemskerk. De zomer is van jou en mij. Hé, hey, ja, nog, uh, nog eventjes. En dan uh, ja, ga ik ook lekker eventjes op vakantie. En uh, ja, met het biertje in de ene hand en uh, het zuur in de andere hand. Nee, doen we niet. Hé, hey, um, even kijken hoor. Uh, ja, ik, ik ga nog een plaatje draaien. En dan, uh, dan uh, ja. Ja. Nee, dat doen we gewoon. Het is, uh, het is een plaatje van, uh, van iemand die uh, in de jaren tachtig... Uh, uh, toch wel een, uh, een grote hit had met uh, Adios Buenos Signorita. Ja, en uh, die is genaamd Jack Bart En hij heeft een nieuwe single. En ja, het is, uh, spreekt voor zich eigenlijk. Gewoon muziek. Jack Bart Ik zou zeggen, blijf er lekker bij... Entertainment View tot de klokjes van 7 uur. En ja, Jack doet het even niet. Even kijken. Nou, komen we zo op terug, dan? Uh, computer heeft even eventjes een probleem volgens mij. Dave Ewig. En uh, ik zal alles aan je geven. Er was een droom en die droom was jij. Ik zag jou daar dansen, steeds dansen. Je lachte zo lief naar mij. Jij bent zo mooi, zo mooi zei ik zacht. Ik ben verloren geboren in onschuldig deze nacht. Dit bij jou te zijn. Ik zal. Die mooie tijd ging voor ons snel voorbij. De laatste dag dat ik jou zag, deed veel pijn voor jou en mij. Maar in mijn droom laat ik jou nooit meer gaan. Ik vroeg je te wachten, je lachte en keek me zo stralend aan. Ziek jou mee, ik zal alles aan je geven. zou je geven en dat allemaal gezongen door Dave Ewig. Hé, hey, ja, het zit allemaal niet mee. Even kijken hoor. Ja, ja, ja, ja, Nou, we gaan gewoon naar uh... Nee, die gaan we niet. Nee, gewoon... Uh... Weet je, we gaan gewoon een lekkere, een lekkere blues, ja. Uh, yeah. Royal and Don't Forget My White Roses. Just a crack In case your shadow Found its way back The air still hums With what we were A love that faded Slow but sure Don't forget my white roses Now But it's never filled your name still lingers in the air like a ghost who knows i'm still there don't forget my white roses Get my white roses. Royal. Ja, dat is ook wel lekker. Ja, heerlijke plaat. Maar uh, ja, zoals beloofd... Uh, ja, gaan we toch uh, naar uh, ja, de man... die dus in de jaren 80 een, een gigantiseerd had. En adios, buenos signorita. En uh, volgens mij was het ergens in... Uh, de dacht uh, ergens sinds 86 een beetje te menen, te herinneren. Uh, we gaan uh, naar zijn uh, nieuwe uh, single...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 Arne het allemaal.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 Ja, wat een geweldig nummer. Een lekkere melodie, Jack Barbé en gewoon muziek. Ja, heerlijk hoor. Ja, en uh, natuurlijk uh, ja, uh, kunnen we hem binnenkort verwachten natuurlijk, in de studio hier in, uh, in Zandvoort. En dat uh, wel op 6 september. Dus 6 september zet de agenda. Dan uh, is Jack Barbé hier aanwezig in de studio van Zandvoort. We gaan uh, verder met uh, Danny de Bunk. En hebben over uh, Wat een Plezier. Ik ging van huis met tegenzin. Ik had recht, geen trek meer in. Maar ik voel. Die de moois bekijken. Wow. Oi, oi, oi, oi, wat een plezier! Allemaal, allemaal, allemaal mooie ja. mensen hier. Ja, ja, ja. De feestje is het, hè? Ja, Danny de Munk was dat. En uh, wat een plezier. Ja, ik zal je één keer vergeven. Eén keer maar. Dat zijn de woorden van Wesley Klein. En als je dat gedaan hebt, heb ik uh, betwijfel Ja, ze weet dat ik het druk heb met alles wat ik doe. Succes.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 Dan is ze wel boos voor heel even. Nu gaat hij echt te ver en soms dan heb ik ook wel twijfelt. Zij weet het op nu eenmaal bij. Zou je één keer vergeven Wesley Klein en dat allemaal hier op die 106.9 DHB plus eigenlijk 999A. Ja, en dan gaat de telefoon. En dan gaan we eens even kijken wie daar, wie daar achter schuilt. Dag, met wie spreek ik? Ja, met Brian Jongswa. Dag Brian Jongswa. Ja, jou hadden we net nodig. Nou, dat komt als een groepen dan, hè. Hé, hey, maar uh, ja... Het was, was eventjes iets, iets laat omdat er wat, wat dingetjes waren die, die niet helemaal lekker lopen. Dus, uh, ja. Ja, we hebben elkaar. Ja, gelukkig. Hé, hey, uh, nou ja, uh, we hebben elkaar omdat, uh, omdat jij een nieuwe single hebt. Uh, leven hoe ik wil. Ja. En uh, ja, hoe, uh, hoe is de titel ontstaan? Nou, eigenlijk uh, ja, hetzelfde als de vorige twee eigenlijk. Uh, het is gewoon weer het gesprekje met Frank Verkooijen. Ja. En, uh, joh, uh, het is weer tijd voor iets nieuws. En... Uh, toen heb ik wel gezegd, ik zoek eigenlijk een keer wat anders dan normaal. Hè. Normaal gesproken is het natuurlijk de poronaise, feest, euh, bla bla ja. Die ja, ja. zijn nu een keer even wat anders, zoiets. Uh, ja, zo. En uh, maar toen kreeg ik eigenlijk vier weken daarop, kreeg ik een demootje binnen van hem, uh, van Pascal de Vormer. En uh, nou, dat sprak me eigenlijk wel aan, ik hoorde het gelijk, ik zeg, dit moet hem worden. Dus uh, ja, toen hebben we hem eigenlijk uh, samen uitgewerkt. Ja, want het is, uh, ja, als ik hem uh, hoor, dan uh, hoor ik gelijk dat, uh, dat het van Frank van is. Ja, ja, ja, <laughs> ja, dat hoor je. Dat, tenminste, ja, ik hoor dat meteen natuurlijk. Maar uh, ja, ja niet iedereen. Je, ja. Maar uh, ja, het is dus, uh, niet, niet op het lijf geschreven, zeg maar. Leven ik, uh, hoe ik leven wil. Het is niet zo dat je dus uh, gewoon eigenwijze uh, jeugd hebt gehad en uh, dat je denkt van uh, zo heb ik willen leven. Nee, nee, nee, maar ik denk dat, dat, ja, dat de titel wel eigenlijk op iedereen slaat, hè. Ik denk iedereen die leeft natuurlijk uh, ja, hoe hij zelf wil, uh, ja. als je dat ook terug hoort in de tekst, ja, dan, dan denk ik dat dat de meeste mensen wel, uh, ja, toch wel kan aanspreken, ja. Het is, ja, het is gewoon echt uh, eigenlijk een beetje bedoeld voor iedereen. Ja. Ja, ja. leven hoe ik wil, ja, wel met mate natuurlijk. Er ja, ja, ja, ja. zijn bepaalde dingen. Sommige dingen kun je niet te veel doen, maar nee. dat, dat klopt, nee. nee, nee. Hé, hey, maar uh, ja, waar, waar kunnen mensen jou volgen eigenlijk? Want... Nou, mensen kunnen mij vinden en volgen op uh, de bekende social media's. Uh, Facebook, uh, Instagram, TikTok. En uh, ze kunnen mijn filmpjes hè, mijn videoclips natuurlijk bekijken op, uh, op YouTube. En daarnaast hebben we natuurlijk nog de website Brianjongsla.nl. En daar staat echt alles. Ook de agenda. Volledig upgedate. Nou, die hou ik daar weer niet bij, want daar oh. gaan schrijven, denk ik. Dus dat, dat is gewoon... Uh, daar moeten ze daar maar op de socials in de gaten houden, zeg ik dan. Ja, nou, in ieder geval, dan kunnen ze je daar ook op bereiken. Zeker, zeker. Binnen, binnen een dag hebben ze altijd wel bericht terug? Ja, nou, ik denk zelfs nog binnen het uur. Ah, okay. nou, oké. Dan moet het goed komen. Ja, zeker weten. Hey, legt er nog wat stiekem op de plank? Of, of zit er nog wat leuks aan te komen de, de komende ja, een stukje zomer nog? Nou, dat, dat niet. Ik laat deze natuurlijk eventjes lekker uh, uitlopen. En uh, nou, we gaan nu eerst even genieten van de vakantie. En uh, dan na de vakantie dan zien we wel weer van, joh, uh, hè? dan ben ik Frank weer op. Zeg, wat zullen we nu eens gaan doen? En dan, uh, ja, dan zien we het wel weer wat er gaat gebeuren. Ah, oké. Okay. Dus en, uh, gaat er nog een kerstmand uitkomen of iets? Niet, in, uh, niet meer bezig eigenlijk, laat ik het zo zeggen. Ik <laughs> sluit niets uit, maar ik beloof niks. Ah, oké. Okay. Nou, noem nog één keer je site, dan gaan we hem draaien... ...want ik ken nog net voor de, voor de klokken van zes uur. Nou, zullen we dat maar even gaan draaien dan? Ja. Hier <laughs> okay. luisteraars, hier is hij dan. Mijn allernieuwste single, Leven hoe ik wil. Hé hey Brian, dankjewel. Ja, jij bedankt. En uh, heel goed weekend en geniet van je vakantie... ...want uh, ja, ik ga dat ook doen. Geniet ervan, zou ik zeggen dan. Hé, hey, dankjewel hè. Ja, Tot horen, ja. hoi hoi. Vele dagen... Vol van vragen Verder dan ik ben nee kom ik niet Blijven dromen En maar hopen Al het mooie Krijg je toch voor niet Laat mij maar leven Ho See you. Als het erop aankomt weer alleen. Laat mij maar leven hoe ik wil. Laat al mijn dagen maar hetzelfde zijn. Ik vraag niet veel, een beetje zonneschijn. Ach, dat is alles wat ik wil. Laat mij maar blijven. Jongens, maar een leven hoe ik eh, leven wil. We zijn zo terug naar het nieuws van 6 uur. Ik zou zeggen, tot zo in het tweede uur. Met entertainer voor u, tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Svet. Ik zou zeggen, een hele ja, goede avond. Al eigenlijk, hè? Ja, het is nog maar een paar seconden. Een kleine, ja, 15, ja, ja, ja, ja. Ja, ik zou zeggen, blijf er lekker bij en uh, tot zo na, We zijn zo terug na het nieuws. Dit is ZFM.